Heb jij een plank op dit professor gebouwd? Dat was bij ongeluk, Neem maar niet kwalijk, professor. Dat plank. pluim. Rikoren, die plank was ook veel te groot voor zo'n kleine bootjes. Joris, waar zijn de spijkers? Kom, oh, allemaal op. Goeie genade, nou heeft Joris alle spijkers weer opgegeten. Ja, Joris, dat kan niet, hè? Nee, dat kan Wij niet. zwoegen aan jouw huis, maar ja, dan mag je ons niet tegenwerken. Nee, als Joris alle spijkers opeet, dan komen we er nooit mee klaar. Oeh, oh, dat, dat is nog jammer, hè? Ik stapte heel en zeer mis. En waar stapte jij op mis? O -o -o -o -o -o. Het was een stapel de Maar ik ben bang dat het nou alleen nog maar een berg scherven is. Oh, moet je niet aankijken? Dat waren mijn dakpannen. Zeg jij nou maar niks, Joris. Jij eet spijkers. En we zullen Randboot wel vragen of hij nieuwe dakpannen wil maken. Hé daar rotboot. waar zit je? Hier ben ik al, alles. Wat al is er aan de boot? Er moeten nieuwe dakpannen komen. Ja, allemaal lieve. Ik heb de hele stapel bij ongeluk gebroken. Dat heb even, hè? Ik, het niet. ik maak wel een nieuwe voorraad dakpannen. Er zit klein genoeg in de rivier. Was op, Randboot. Wat op m'n ravenpoot, wie deed dat nou weer? top was ik, Salomo. Nou, ik zag die emmer op uit. Hoorra! Hoorra. Hm. Hier vind ik nog een hele zak vol spijkers. Hoorah! Geef ze dan maar al gauw hier, voor je ze weer te pakken. Je wacht even, ik moet er eerst nog een snuffig zes hebben, hoor. Hiervoor, hier al Hier moet Hier weer wat. Waar staat het? Oh, ik vertel ze even, hoor. Wie kluit daar nou weer? Dat doe ik, eh, vrienden. Het is een deed. Hé, gelukkig. Schaftijd, hè. Ik ben snavelaf. Nou, nee, ik ook. Ik heb een honger als een paard. Dat komt van al dat werken, hè. Dat zijn we zo niet gewend. Allemaal ophouden. We gaan eerst eten. Ah, wanneer komt mijn huis dan klaar? Geduld, Joris. We doen ons best. Dat zie je toch wel? Je kan niet verwachten dat zo'n huis 1, 2, 3 klaar is. Hé, hey, wie hebben we daar nou nog? Dat is Wipper het konijn. Die kan niet meer ophouden. Stoppen, wat We gaan eten. We gaan het inwendige dier versterken. Weer, ja, wat tijd. Die ja, kom al. zo, Hehe, die zitten er nog net in. Jonge, jonge, wat wordt daar gewerkt in dat grote bos. Nou, wordt het pas weer een beetje stil. De dieren leggen hun gereedschappen neer en gaan heigend en blazend van de inspanning op een kluitje zitten. Paulus pakt de boterhammen uit, die hij thuis voor iedereen had klaargemaakt, en gaat aan het uitdelen. Ze hebben allemaal een geweldige honger van het harde geploeter, en ze vallen op de boterhammen aan, alsof ze in weken niets gegeten hebben. Met bolle wangen en malende kaken en snavels kijken ze tevreden naar het bouwwerk, dat nog in geen enkel opzicht op een huis begint te lijken. Opeens ziet men professor Punt met een diep ongelukkig gezicht hoog boven de grond op een balk zitten. Maar professor Punt, wat is dat nou? Wat doet u daar nou nog? De eet ook allemaal. Kom toch naar beneden. Het spijt vrienden, dat zal niet gaan. En waarom gaat dat niet, professor? Omdat ik hier niet weg kan. En waarom kunt u daar dan niet weg? De. Omdat, Sermo, uh, omdat ik mezelf bij vergissing heb vastgespeeld. <tie> <tie> <Zien u> <tie> Die professor punt. Ik zie het nou ook. Er steekt een grote spijker door de jas. Precies, door Doris, geef jij de professor de nijptang eens aan. Oh, oh, alsjeblieft. Hier is de nijptang. Dank je zeer, jas. Dan kan ik die spijker tenminste uittrekken. Doodzonde heb je. Precies, door de gekleden jas. Zie je, oh, gelukkig. Ik ben weer las. En nou voorzichtig afdalen, hoor. Vanzelfsprekend. Ik gooi eerst die spijker naar beneden. Kijk maar. Professor, dan deed u weer verkeerd. Ja, u gooi u zelf naar beneden. In plaats van die spijker, hè? Dat merk ik u ook, ja. Enfin, ik ben tenminste weer beneden. En dat is de hoofdzaak. Zo is het. Hé, hey, hé, hey, hé, hey. hé. Wat zie ik, Joris, daar? Ook dat nog. Joris, zit aan de bouwtekeningen. Mm. Je eet ze toch niet op, hè? nee. Oh, ik zal wel wijzer wezen. wezen. Ik kijk alleen nog even naar hoe mijn huis worden gaat. Oh, yes. Het wordt nou toch zeker wel naar je zin, hè? Jawel, het wordt een mooi huis, mm. vast. Elk. Alleen vraag ik me af of er nou niet een vierde, een vierde... slaapkamer... Mm. Geen sprake van. Drie slaapkamers is mooi genoeg. Ja, mooi. ja, dat yeah. lijkt me zeker genoeg. We maken dan al een huiskamer en een eetkamer. En een serre. Ja, en een tuinkamer. En, en een tuinkamer, een ja. En drie slaapkamers. Ja, en een keuken. Dus mijn ding dat het een groot huis wordt. Ja, waarom? Eigenlijk veel te groot en veel te mooi voor zo'n vispaard. We zijn dat net bal dat we er zo veel werk van maken. Maar dat komt omdat die oren zo verschrikkelijk veel ijsend is. Ja, dat is erg goed. Hij heeft heel en dan nog wel zo tamelijk zeer buitengemeen zitten zeuren. Ja, net zo lang dat we toegaven, hè. Maar met dat al is het huis steeds groter geworden. Het is er ook een werk voor ons kinderen, vooral voor de kleintjes. Ja, eh, ik vraag me af of we er ooit meer klaar zijn, zullen komen. Och, wel, als we maar volhouden, hè? Maar iedereen moet wel erg hard mee blijven werken. Zo is het. Vele poten maken licht werk. Ja, vele poten maken licht werk. Daar heeft uw natuurlijk wel gelijk in. Maar dat neemt niet weg, dat het huis voor Joris het vispaard, een geweldige onderneming is, voor Paulus en zijn vrienden. Ze zijn nu al een hele poos bezig aan dit karwei, maar dacht je, dat het al een beetje een huis werd? Niks hoor. Er staan alleen nog maar wat balken overeind, met hier en daar een plank ertussen. En eigenlijk heeft niemand er een idee van, hoe het verder worden moet, ondanks de ingewikkelde aanwijzingen van professor Punt. Daarbij komt, dat Joris zelf eigenlijk helemaal niet mee had. Joris zit gemakkelijk achterover tegen een boomstam geleund, en bepaalt er zich toe af en toe wat spijkers te eten, en verder met een balorig gezicht naar het werk te turen. Van tijd tot tijd maakt hij zure opmerkingen over het gemis van een torenkamer, over een tuinhuis, een stallen en een garage, en een fietsenhok. En een schuur voor een kruiwagen. En een hooiberg om in te slapen als het binnen te warm is. En een kippenren om in te rennen als het buiten te koud is. En een ulkkamertje om in te ulken. En een hoepskamertje om in te hoepsen. Ja, als je eens nou zo'n mond niet houdt, dan steken we geen vinger meer uit voor het huis van hem. Ja, wat dacht je wel? Wij werken ons de blubbert. En jij maakt alleen maar aanmerkingen. No. ik Ik zal wel niks meer zeggen. Maar wanneer komt dat huis nou eens klaar?